Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft meerdere invallen gedaan vanwege de aanslag in Wenen. Gisteravond werd er op zes plekken in de Oostenrijkse hoofdstad geschoten. Vier mensen zijn daarbij overleden. Ook de dader werd doodgeschoten. Maar het onderzoek is nog in volle gang, vertelt correspondent Wouter Zwart. Men houdt nog altijd rekening met meerdere daders. Het is niet uitgesloten dat uiteindelijk dan toch uh, geconcludeerd wordt dat het om één persoon gaat. Nou, deze man dat is, die is doodgeschoten. Uh, hij had een, een, een geweer bij zich, een, een pistool, een machette, een bomgordel die dan onklaar was gemaakt of, of nep was. Bij de invallen vanochtend zijn ook mensen opgepakt. Het is niet duidelijk of ze ook echt bij de aanslag betrokken. Het kan ook zijn dat ze alleen de dader kenden. Als het aan burgemeesters ligt, mag jij dit jaar geen vuurwerk afsterken. Ze willen een landelijk verbod. Want de zorg heeft het al te druk met corona. Omdat het eh, daarmee de druk op wat er toch al op ons afkomt rondom oude... opnieuw misschien net even iets meer zal uh, verlichten. En ook de druk natuurlijk op ziekenhuizen en medici om mensen te, te verzorgen. Eerder ja, riepen eerste hulpartsen en de politiebond ook al om een landelijk vuurwerkverbod. Twitter heeft 90 Nederlandse accounts verwijderd die de complottheorie QAnon verspreiden. Dat zegt het bedrijf tegen de journalisten van Pointer. Mensen die in die complottheorie geloven denken bijvoorbeeld dat wereldleiders stiekem een satanistische organisatie vormen om kinderen te misbruiken. En in Spijkenisse staan twee hijskranen klaar om de metro van de walvisstaart af te tillen. Deze verslaggever van de regionale Omroep Rijnmond vertelt dat twee hijskranen banden om het forse treinstel zullen leggen. Zullen ze hem iets optillen, dan wordt hij losgelast van de rest van de metrotrein En daarna kan dus het voorste gedeelte, dat dus voor de helft op die walvisstaart hangt, kan dat gedeelte worden weggetakeld. De metro schoot gisteren door het stootblok aan het eind van de metrolijn en kwam terecht op een kunstwerk in de vorm van een walvisstaart. ...meters hoog boven de grond. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag kans op wat flinke buien... ...met veel wind ook. En het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Graadje of twaalf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A22 Velsen richting Beverwijk... ...staat file bij de Velsen tunnel... ...3 kilometer met daar zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht.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 De hielden de buren, ja zuster, neesuster, laten we allemaal doen wat we willen, zonder te schreeuwen en zonder te gillen. Doe wat je het liefste doet, ja zuster, neesuster, Dan is het altijd goed, ja zuster, neesuster, ja zuster, neesuster, ja zuster, neesuster. De geschiedenis van twee oude mensjes.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 Net, Dat kan natuurlijk. Mijn moeder die, uh, heeft er geen kaas van gegeten... en die wil er ook niks over weten. Maar ZFM Zandvoort heeft een nieuwe website. Helemaal nieuw in verband met de 30-jarig bestaan. van CFM ZFM Zandvoort. En uh, tot mijn verbazing ben ik er niet meer tussen 11 en 12... maar tegenwoordig tussen 9 en 10 op de dinsdagochtend. En de herhalingen die is er ook niet meer. Waarom? Ik heb geen idee. Communicatie uh, tussen mij en uh, ZFM Zandvoort loopt af en toe een beetje stroef. De meeste communicatie heb ik met Koord Draaier... Voor de rest, ja, ik moet mijn programma's uh, opnemen uh, en presenteren uit mijn studio. Elders, dus niet meer in de studio van ZFM Zandvoort. Allemaal onder andere met corona, hè? Dus uh, vanaf vandaag uh, tussen 9 en 10, Zandvoort uit Zandvoort. Er op de website staat Zandvoort in Zandvoort. Nou, daar klopt helemaal niks van, want het programma heet natuurlijk Zandvoort uit Zandvoort. Maar ja, dat zijn kleine, kleine, kleine, ja, kleine kinderziektes om het maar zo te noemen. Maar in ieder geval, als u... Uh, ...internet heeft. Nu heeft uh, u heeft de kaas van gegeten. Moet u maar even kijken op uh, cfmzandvoort.nl. Een hele nieuwe website. Muziek, daarvoor ziet u aan in radio gekluisterd. Als opening hoorde u Louis Davids met Weet Je Nog Wel Oudje. Een opname 1928. En de volgende artiest kennen we natuurlijk allemaal. Eduard, roepnaam Eddie Christiani Geboren in Den Haag op 21 april. 1918 en overleden in Aalsmeer op 24 oktober 2016... was de een Nederlandse gitarist en zanger, componist en tekstschrijver. hij was tot 2010 actief als zanger. Alleen trad hij zeer het uh, 2008 dit weer in de zaal op... en Christianus staat in de Nederlandstalige levenslied uh, traditie... naast de Lou Bandy en Willy Derby. En uh, in 1939 was hij de eerste Nederlandse, mogelijk eerste Europese artiest... die een elektrische gitaar, een epiphone model, elektor... Uh, Marlow M. bespeelde. De gitaarsound werd bepalend voor het geluid van het orkest Wouters. Frans Wouters met John de Mol op accordeon en Theo van Brinkom op viool. En in 1941 roeb hij als eerste Nederlandse gitarist een uh, elektrische gitaarsolo op in uh, ons gebouw in Hilversum. En u hoort hem nu, Eri Christiani, met Als ik wacht op jou. Regen, regen, steeds hetzelfde weer. Wachten, wachten, kom je nog opnieuw? Spreek ik af met jou, word ik gewoon verlegen. Want je laat me staan, altijd in de regen. Als ik wacht op jou, dan sta ik in de regen, uren in de kou. Daar kan ik heus niet tegen. Waarom laat je me wachten en laat je smachten voor je eindelijk dan komen? Waarom duurt het uren dat ik moet duren? Ik sta gewoon van jou als ik wacht op jou. dan sta ik in de grieven, uren in de kou. Ik heb ook altijd wel. Het klinkt misschien als een vanbrij, maar kom eens eindelijk op tijd van als ik wacht op jou. Wringen ik bijna ver. Maar sta ik in de regen, uren in de koop, ik heb ook al weg, het klinkt misschien als een verwijt, maar ik kon eens eindelijk op tijd, want als ik wacht op jou, regen ik bijna weg. Bij. Maar nou, zoals jij bent, is er geen tweede. Vanaf de eerste dag dat ik jou pas zag, kreeg ik plots een heerlijk bestaan. Je hebt mijn vreugde en jeugd te doen Je lieve zo'n op een nieuwe gegeven. Je hield me duister door, ik ben je dankbaar voor al wat jij voor mij hebt gedaan. toen pistoolsje, ik zeg jou alleen, bewierde Bistouchen, je bent mijn schat. Bij mieren, bistouchen, alleen maar één. Het liefste van al wat ik bezat. Noem jou mijn bella, bella, wonderbaar, mijn liefde geen taal kan zeggen, schat. Hoe schoon, hoe Van mijn dromen, heel ongedacht voor mij hier gekomen. Verlos van zorg en reuken, laat alleen geluk mij niet toe bij dag en bij nacht. Vanaf het moment dat jij kwam verschijnen, zag ik des levens schaduw verdwijnen. Want alles baten door jou in het zonlicht nog, schoner dan ik ooit had gedaan. Mijn hielden bist je. Ik zeg jou alleen, bij mij. Bij mij je bent mijn spaat. Bij mij is alleen maar alleen, het liefste van al wat ik bezat.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 Melancholie, u luistert naar Zandvoerder uit Zandvoort. Met Mario Zandvoort. is gisteren weer eens uit de hand gelopen. Het kwam als altijd heerlijk onverwacht. We zouden eventjes een slotje kopen. Maar eventjes, dat werd een hele nacht. En tegen het andere kloren stond die hele de troep. Met wassen en tenoren luid te zingen op de stoep. Een agent kwam voorbij en weet je, weet je, weet je wat die zei? Vogeltje, wat zing je vroeg? Is de nacht niet lang genoeg? Nee, de nacht is altijd veel omdat we tegenvieren, zoals wordt tegen vieren, omdat het dan pas echt gezellig wordt. We zingen dan van troelala, la la, We zingen dan van troelala, la Het tweede vers gaat troelala, la la, Het tweede vers gaat troelala, la la, trou Afrika gaat moederdag, toch niet zo snel voorbij. Want ieder die een moeder heeft, die heeft drie dagen vrij. Die heeft drie dagen vrij. Van die Wat is het zwaar, wat is het zwaar, te moeten drinken aan de baar. En is het drinken niet zo zwaar, dan is het ook geen goede baar. Wat is het zwaar, wat is het zwaar, om door te drinken aan de baar. Mijn hart, dat is een kegelbaan, de meisjes zijn daar in de kegelbaan. Kegelbaan, mijn hart, dat is niet meer te stoppen. Oladio, oladio, Ben ik vergeten Maar je ogen Vergeet ik nooit meer Droom nog altijd Dat wil ik wel weten Waren zingen allemaal het hoogste lied. Het is dan ook een liedje dat je in de benen schiet. Rosbos, kamerad, rosbos, kamerad, rosbos, pros. rosbos. We nemen er nog eentje, daarom pros. Rosbos, kamerad, rosbos, kamerad, rosbos, rosbos, rosbos. We nemen er nog eentje, daarom pros. U hoorde de muziek, vrolijke klanken van de havenzangers. Met een face medley, onder andere. Vogeltje, wat zing je vroeg. En daarvoor hoorde u Willy Derby met... Bij mij heb je het goed. hem Zandvoort, lokaal omroep de padplaats Zandvoort. Als opening hoort u altijd uh, het nummer... Uh, ja, zuster, nee, zuster, de tune. En uh, dat tv-programma het al heel erg lang. de jaren 60 was het erg populair. Een Nederlandse komische televisieserie. Bedacht door Annie M.G. Smit. Met onder andere Hetty Blok, Leen Jongewaard, Piet Hendricks... Carla Lip, Dick Zwiede. En allemaal hele, hele leuke liedjes. Wim Sonnenveld, die komt ook nog voorbij in de serie... met ook allemaal leuke liedjes. Ze hebben een heleboel hitjes gehad. singles wel te verstaan. En in 1967 hadden ze een hitje. Hetty Blok en Leen Jongewaard. Hoort ze met die heerlijke plaat Mijn Opa...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 Ik ga toch morgen nog, we zullen een pintje drinken. Ik ga toch De dochter van Marie Planche, Marie Planche, Marie Planche, en de gaat de dochter van Marie Planche, van vursichjaren winkel en van nachter staan nee. Zij zwarte knieën Melanie, ze moet ze wassen dat ik het zie. En als ze dan gewassen zijn, steekt dan uw voetjes voor bij de man. Zij zwarte knieën Melanie, ze moet ze wassen dat ik het zie. En als ze dan gewassen zijn, steekt dan uw voetjes voor bij de man. En houd ze waren, houd ze waren, zei die blonte tegen mij. Houd ze waren, houd ze waren, dan zijn ik er baar. Houd ze waren, houd ze waren, want dan zijn ik er La manneke lot, Marianneke dansen, op Marianneke spelen, La manneke lot, Marianneke stom. Veen van mama, patate met saucisse. Veen van mama, patate En er een dikke servela, En er een dikke servela, Vee van Poma, met sausiesup. Vee van Poma, met salop. En er een dikke servalaar. <laughs> Vee van -pomma. Er staat een huis aan een gracht in Oud-Amsterdam.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 ...gezongen en gecoverd... ...en daarvoor hoorde u Tony Bell... ...met alle man zingt... ...CFM Zandvoort, lokale omroeper uit de Badplaats Zandvoort... Iedere dinsdagochtend tussen 9 en 10 hoort u dit programma. En mijn dank gaat uit natuurlijk aan Akkord want die heeft al deze muziek beschikbaar gesteld voor dit programma. Zandvoort uit Zandvoort met nu op de radio Gert en Hermie Timmerman. Ze vormden lang een Nederlands artiestenduo. En ze werden vooral bekend door het nummer Shalali Shalala, de duiven op de dam. En die gaat u nu horen. Shalalali Shalala, alle duiven op de dam. Een nummer uit 19. Gert en Hermien, nu hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Alle duiven en verdam. Shalalali, shalalala. Ja, die weten hoe het kwam. Shalalali, shalalala. Want ze zaten je schoot. Shalalali, shalalala. En je gaf ze stikjes brood. Shalalali, shalalala. Als een brood. Ik was meteen vriend op jou. En zag ik jou dan wie. Dan zei ik hierop neer: Er is geen ander meer. Waar ik van hou. Nooit vergeet ik hoe deelt die dag: Sjalalabie, shalalala. Dat ik jou voor eerst daar zag. Sjalalabie, shalalala. Het leven met jou, jij bent de in mijn leven.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 U luistert naar Zandvoort Zandvoort, met Mario Zandvoort. Wij zijn de echte berg gebonden, zwerven Berg en dal, hebben elkaar. I'm gonna In Tirol. Ja, op dit moment uh, is het niet mogelijk om daar naartoe te gaan. In verband natuurlijk met de corona. En uh, ja, we zijn eigenlijk een beetje allemaal gebonden aan het thuisblijven. Geen vakanties. Het liefst gewoon thuisblijven. Als u boodschappen doet, uh, dan... Uh anderhalve meter afstand, handen goed wassen. Sommige winkels die willen dat, ze, dat we al een mondkapje dragen en als het goed is, gaat de wet ook binnenkort in. Een aangepaste wet dat we verplicht zijn om in openbare ruimtes een mondkapje te dragen. VFM Zandvoort, muziek. Daarom zit u aan uw radio gekluisterd. Deze dinsdagochtend. De Venloze Zusjes nu met Heb Je Mij Vergeten? Heb je mij en het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort.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 Naar Zandvoerder Zandvoort met Mario Zandvoort. Zeven soda, zeven soda, mijn leven is weer naar de maan. Zeven soda, zeven soda, mama heeft weer iets die gedaan. Mama die kop, dat is niet duur. Maar af, maar af en toe, ben ik, ik ben dan doet ze zeep in de puree, of krijg ik soda in de thee. Zeep en soda, zeep en soda, mijn eetlust is weer naar de maan. Zeep en soda, zeep en soda, maar mij weer iets verdankt gedaan, een kennisat. Een stukje meer, mee. het werd eruit, gebrediner, schuimwekkend zei hij toen spontaan, mama heeft weer haar best Doet haar maken met veel plezier. Kirk. Call me the Kirk. Kirk. Hey, Pris inna de gasker skjenga, sonning skelling wow, En hij Ook als oké okay, komt er als het goed is aan. We rennen toch we hebben nog een kleine tien minuutjes te gaan. Er is die Carlo Caloue, niet voor mij. Niet voor mij. Als je wacht, dan is het niet voor mij. Want een man die naar ik weet, kan je niet vergeten, kan die bleef je trouw. Ik ben er zeker van, het is nog. There is no for I'm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 Met meer dan sympathie en daarvoor Carlo Laluwe. Kaluwe moet ik zeggen met niet voor mij. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Een uurtje is kort. Ik ben er volgende week dinsdag weer tussen 9 en 10 hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Ik bedank nog eventjes Draaier... voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek.